Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS komt met een nieuwe dienstregeling. Vanaf zondag gaat die in en er gaan dan zo'n 250 ritten meer per dag rijden dan nu. Vooral tussen de grote steden en tussen Amsterdam en Breda gaan meer intercity's rijden. De aanpassing is nodig omdat mensen na corona op andere momenten zijn gaan reizen, zegt de NS. We zien op vrijdag zien we veel minder mensen in de trein. Terwijl uh, in de taluren en in het weekend zien we alweer uh, niveaus die eigenlijk van voren uh, corona zijn. Dus we hebben de dienstregeling iets uh, zo gemaakt dat op maandag tot en met donderdag bijvoorbeeld uh, dan rijden er wat meer treinen. En op vrijdag, zaterdag en zondag hebben we het anders ingedeeld. Dan rijden er iets minder treinen. Op een paar rustige trajecten gaan vanaf zondag minder sprinters. Dat is onder meer tussen Utrecht en Woerden en tussen Hoofddorp en Leiden. De Israëlische bombardementen op de Gaza-strook gaan in alle hevigheid door. Volgens het Israëlische leger vielen ze afgelopen nacht zo'n 200 doelen van Hamas aan. Die aantallen kunnen we niet controleren. Over een uur schuiven er weer lijsttrekkers aan bij verkenner Plasterk. Hij schenkt eerst Geert Wilders een kop koffie in. Daarna komen ook Van der Plas, Yeshiel Gus en zich nog langs. Aan Plasterk de taak om uit te zoeken wie er met wie in een nieuw kabinet wil. En een voetbalwedstrijd in België is gisteren niet alleen uitgevochten op het veld. Na afloop van de wedstrijd in Brussel gingen de supporters nog even door. De sneeuwballen vlogen over en weer op de tribunes. De voetbalwedstrijd werd gewonnen door Union Sint-Gillis. Het sneeuwballengevecht zag eruit als een gelijkspelletje. En het weer nog, het is in het noorden voorlopig droog. Vanuit het zuiden zijn er wel buien onderweg. Eerst is dat met regen, later ook sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even het de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 She's all you'd ever want She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner But she always knows her place She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady Whoa, whoa, whoa She's a lady Talking about that little lady And the lady is mine Take what I dish out and that's not easy Well she knows me through and through And she knows just what to do And how to please me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 Dames en heren, goedemorgen Zandvoort. We kunnen, het duurt he, even. Hey, uh, goedemorgen Hans. Hoe goedemorgen, is goedemorgen. het leven? Ja, met mij gaat het goed, met mij gaat het goed. Je hebt een mooie week gehad. Gisteravond nog even naar het concert van Madonna geweest. Oké, okay, echt we waar? Vanmorgen ben de trein teruggekomen. Nou, ja. Ja, ik ben niet geweest. <laughs> twee uur te laat hè? Ja, kopen. twee uur te laat. Ja, ja, ja, uh, ja. Eens vertel eens, waarom begonnen we met Tom Jones? Zeg. Nou, dat is een hele trieste uh, aangelegenheid eigenlijk. We hebben gisteren uh, de uitvaart gehad van uh, Joke En ja. uh, Joke Baijs is een uh, hele bekende Zandvoort. Die, uh, ja, de mensen die, uh, die veel in Zandvoort uh, uh, kwamen, die, die kennen haar allemaal. Belangrijke vrijwilligster, hè? Bij Zeker. het Juttersmuseum, het, Juttersmuseum, het museum ja, en, in Zandvoort. En, en uh, ze deden ook pluspunt, natuurlijk. pluspunt duinwandelingen. Deed. Duinwandelingen, krijgen ze. Uh, uh, voor voor uh, ook voor minder bedeelde mensen. En, ja. en, nou, het is, ze is uh, plotseling overleden vorige week. Ja. En uh, ja, dat was best een schok. Dat kan ik me voorstellen. En bij de uitvaart werd het nummer ook uh, gedraaid. Uh, She's a Lady ah, van Tom Jones. En toen okay, dacht ik van, dat is misschien wel een hele mooie Ode. Ja, zeker, En ja, we zijn een, een, een markante Zandvoortse. Heel uh, jammer, heel jammer. Verloren Ja, heel jammer. Zeker, trieste aangelegenheid. Ja, maar goed, je had het net over de minder bedeelden. De minder bedeelden. Uh, nou. Nou, eigenlijk uh, kunnen we daar uh, ons eerst. Uh, onze eerste gasten mooi bruggetje, wat vragen. Mooi, mooi bruggetje. mooi bruggetje, ja, hoor. bruggetje, En dat is de heer Palten van de Lions Club Zandvoort. Welkom, goedemorgen. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Eh, want we gaan praten over de actie die de Lions Club heeft altijd eigenlijk in december over de douwe echtbest punten. Ja. Inmiddell um, misschien kun je eens kort vertellen wat daar de achtergrond van is. Nou, inmiddels al de twaalfde keer dat, dat we dat samen met de Lions doen... en de Douwe Echters Echt puntactie. Um, wat we doen, uh, ja, inzamelen van die, uh, van die koffiepunten. Uh, en uiteindelijk zet... De erg erwis dat toch om met 20% extra uh, en dat de, opbrengst, de koffieopbrengst gaat, dan naar de voedselbank. Dat is oké, okay. uh, maar de, de, leg even uit: de koffiepunten, hoe, hoe zit dat? dat zijn, voor de jongere mensen, ik weet het wel. Maar... Ja, dat zijn de, van de echt het <laughs> koffiepakken: de, ja, ja. De, de punten die je erachter uh, af kan knippen. Ja, die knipt je en, ze uit die knip je en uit. die werd die, dan in een, in, een, uh, in een bak gedaan. En, en die, er staan vier bakken: uh, okay. uh, bij de HEMA, uh, Albert Heijn staat een bak, Pluspunt staat een bak en Bert, bakker Bertrand. Oké. Okay. En dan kan je de, de, de, de punten instoppen en je kan ook naar vreemd geld, het buitenlands geld wat je nog overal in je laadjes, in je sokken hebt liggen. Dus munt. munt, muntgeld, als papiergeld, kan je erin doen. Wat goed? En dat, ja. muntgeld, dat, papier, dat muntgeld en het papiergeld, dat gaat naar um, fight, for, uh, fight for Sight. Ja? Dat is een lijnsactie voor... Uh, waar ze staaroperaties doen, onder andere in Nepal en okay. in, uh, oh, in, uh, uh, ja, vooral in Nepal en uh, Zuid-Oost-Azië. Zuid uh. Dat is ooit eens opgezet ook door een Lions-lid, Gerard Smit, oogarts. Die heeft okay. al ook jaar lang daar ook in de zomer oh, geopereerd. En dan gaan ze twee weken of drie weken ja. per jaar ja. naartoe om daar, uh, ja. voor dat geld, die star operatie te ja. groeien. Nou had ik, had ik wat cijfers gezien over het aantal douwechterspunten, want dit is een landelijke kastje Dit is een landelijke dus, uh, ja, kastje okay. van, van alle van verenigingen. Al, ja. uh, hoeveel, wel, hoeveel koffie uh, werd er verzameld zo'n Vo beetje? Vorig jaar hebben we voor 800.000 euro aan koffie verzameld. U dan meent dan? het? Ja. ja, landelijk dan. Land, landelijk, ja, ja, ja, landelijk dan, dan nog. Ja, maar maar ja, dan ja. punten. aan punten? Aan punten, Aan punten met, en, dan van ja. en dan wordt het dan door Douwe door, uh, Egbert omgezet voor 800.000 euro in de koffie. En dat Zelf. waren iets van 120.000 pakken koffie zo'n beetje? Ja, zoiets. Uh, zo. zoiets ja. Ja. Ik denk dat Douwe Egbert hier niet zo blij mee is. Nee, daar oh, zijn ze nee, wel, dus heel goed. Daar zijn ze heel blij mee. Maar ja? uiteindelijk gaat het gewoon naar de koffie. Ja, dat, dat past ja. wel in hun beleid. En uiteindelijk ja. komen die koffiepakken uh, zeg maar, weer in, in, in, bij de voedselbank Bij de voedselbank en zij dus zelf goed, ja. doen er dan nog 20% bovenop. Ja, okay. dus dat, is, dat, dat is goed. Is, ja. ja, koffie is duur dat hoor. weet iedereen. Ja. Dus ja. Uh, ik denk dat de mensen daar heel blij ja. mee zijn. Zij zijn er nog heel veel mensen denk je, die die, die, maar die punten sparen of uitknippen? Want je moet er nog iets voor doen. Nee, ja, als je kijkt wat we vorig jaar weer gezameld Ja, ja. en het is zo'n kleine moeite graag doen. En, ja. dan, en het, het, het ja. bestaat al jaren, hè? Vijf jaar, ja. Nee, ja. ik bedoel de, de oh, punten, al... punten zelf. Ja, dat ja, is onverstelbaar. Maar mijn moeder ja. deed dat. Maar in jaren jaar? Ja, ik kan je ook, ja. Ja, ik kan herinneren... heb. Zijn, zijn die punten er? Te... Ja, ja, ja, ja, ja, maar het is toch elk jaar een aardige organisatie. Je moet die dingen, die bakken neerzetten. En, uh... Nee, als je dat met heel veel linesclubs in Nederland doet, dan. Uh... Ja, dat, ja, klopt, dat ja. klopt. Nee, dan maar dan ik bedoel, ja. voor jullie is het ook ja. een behoorlijke organisatie. lijkt ja. mij ja. tenminste. Maar nou, ik denk dat met ook dank aan de, aan, aan de, aan de winkels waar we dat, waar we dat mogen ja. neerzetten. Uh -huh. ik, die zetten ook kostbare ruimte Maken ze vrij voor ja, ons. Absoluut. Neema doet dat. Uh, Albert Heijn doet dat. Ja, ja goed hoor. Ja. Ja. Maken jullie ook mee dat, uh, dat er uh, uh, uh, veel meer mensen bij de voedselbank komen, dus dat er veel meer mensen uh, hier gebruik van maken. Ja, wat ik weet is dat dat voedselbanken. Um, ik zit aan de koffiekant, maar ik weet dat ja, banken ja. gewoon uh, steeds meer, steeds drukker krijgen. Ja, ja, ja, dat ja. is. De, maar dat merken ja. jullie niet met het aantal. Uh, nee, ja nou, niet. Nee, nee, dat ja. De, Nee, oké. Okay. Ja, ja. nou, de Lions Club Sanford is, is uh, ook op andere fronten zeg maar, actief, hè? Be, uh, ik noem maar wat uh, uh, dat doen jullie toch ook of niet? Nee, dat is... Dat is oh, dat, dat, dat doet jullie? ja. Dat, ja, ja. Nee, maar nou, maar met, we, we, we doen nu, uh, we hebben jarenlang Culture at the Beach gedaan. Culture at the Beach, beach hebben jullie ja, ja, gedaan, en inderdaad. Ja, en dat ja. is volgend, vorig jaar weer en dit jaar komt dat weer. Uh, oh, goed. Dus dat is een van de actie, bekendste acties, denk ik. In ja, itself, en, ja. En, en, en het grote golf. Horeca Bridge Drive. Horeca die Drive is ook net geweest ja, eigenlijk, ja. Hè, twaalf, ja, twee weken ook geleden. Weer, ja, ook weer, dus al uh, met al is het, dus het toch is aardig wat geld wat jullie uh, op, uh, ophalen, zeg maar. Ja, en dat gaat naar de stichting Lions Helpen Kinderen... Okay. Uh, en dat is echt, ook echt bedoeld voor helpende van kinderen. Ja. Uh, en we zoeken echt wel projecten ook in Zandvoort we voor, het, voor, het, voor het pluspunt. Uh, ja, een mooi project gedaan. Twee vetbarks gekocht voor, uh, uh, voor de jongerenwerkers om op en neer te rijden. Ja, okay. goed. Uh, nou, dat soort echt hele, ja. hele praktische dingen waar, Leuk, je, di waar Leuk, je direct hoor. mensen mee kan helpen daar... Uh, ja. Staat trouwens open, dat is wel een echt een, een verzoek, een vraag aan, aan, aan Heel Zandvoort. Als je nou een goede vraag hebt voor een mooi project voor kinderen, dan mm -hmm. staan we daar absoluut open ja, voor. Okay. Dan, uh... En dan kan je, kan je bij ons terecht. Ons... En waar, hoe kunnen ze bij jullie terechtkomen? Uh, op de, op de site, uh, website uh, LionsZandvoort kan je, kan je ons vinden. LionsZandvoort.nl. Ja. Ja. ja, kijk, okay, dat je ja. niet bij de basketbalvereniging uitkomt. Nee, nee. <laughs> <laughs> dat kan bij, ja. bij een reep. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, er zijn iets van 150 Lionsclubs in, in, in Nederland. Klopt dat? Ja, zoiets. Ja, ja zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja ik ja, heb hier de cijfers ja. en, uh, en uh, 60 voedselbanken worden met deze actie geholpen. Dus dat, ja. is, uh, ja, dat vinden ze geweldig natuurlijk, hè? lijkt mij het tenminste. Um, wat, wat, doet, wat doet de Lions Club nog meer? Kunnen mensen zich bijvoorbeeld nog aanmelden bij jullie? Of hoe, kom je, hoe kom je bij de Lions Club terecht? Moet je voorgedragen worden door leden? Of? In principe word je wel voorgedragen door leden. Ja, je ja. moet altijd even contact maken. Als dus je dan gewoon graag, graag lid wil worden. Maar ja, ja, nou, beetje... nou, het is tot een bepaalde leeftijd hè? Nee hoor. Nee. nee? Nou, we, we, we willen ze altijd sterk voor jongen. Ja. En, uh, en dat, ik denk dat ja, je begint rond je 40 of zo. Dan ja, kom, ja, ja. kom je erin en dan. Uh, ja. En dan blijf, dan, blijf je lid. dan blijf je lid. En ja. Ja, lid worden is... Uh, ja, dan zoek, zoek een Lions-lid. Ja, en... Carina uh, ja, uh, okay. is toch ook... Onze Carina is toch ook uh, Lions-lid? Nee, volgens mij is... Uh, die dat kan, onze... Ja, dat kan heel. Dus ja, dat zou kunnen worden. Nou ja, IJs, uh, Lions Club Voorburg is zeg maar... De, de, de, de, orde, de grote organisatie landelijk dan. hè ja. klopt dat ja. Hè? Ja, dat komt. Ja. En uh, dus alle punten die jullie verzamelen, die gaan daarheen. Die worden door hun gecoördineerd. Ja, ja, ja. ja. Dan, Maar vergeet trouwens ook niet, dus dat zijn de DAO-Erspestpunten, maar vergeet dan ook niet het vreemde geld. Het vreemde geld, ja. ja. ja. ja. Is dat ook veel? Ehm. Um, eigenlijk, op dit moment weet ik niet hoeveel we vorig jaar hebben we binnengehaald, weet ik niet. Mm -hmm. Maar dat zijn aanzienlijke bedragen die binnenkomen, ja. En veel ja. geld is dan uh, geld behalve uh, <kwijls> euro's? Ja. Ja. ja maar wat het muntgeld dat wordt echt dat is gewoon dat geeft gewoon waarde, dat wordt opgesmolten in nikkel en nikkel ja, ja, ja. koper oh, dat, dat, ja, ja. ja, dat, ja. dat, dat breng je dan niet weer terug naar de vreemde landen maar de rest wordt door door lines weer verdeeld hm. weer, okay. uh, weer teruggebracht eigenlijk uh. jammer dat de euro er is gekomen he? want je had vroeger natuurlijk veel meer munt uh, ja, had, <s> <veel, acht> had je veel snippergeld wat je de pesetas en de lira's en noem maar op maar nu wel dollars meestal waarschijnlijk nou ja, de, wat even, iedereen ja. reist over de hele wereld. Ja, en, dat is het, ook waar. Jens en noem maar ja, op. Wat ja. oh, wordt omgesmolten. wordt niet, uh, Nou, het, het muntgeld dat wordt, nee, dat, dat, Maar het papiergeld dat wordt keurig weer teruggebracht. Ja, ja, ja. ja, ja. En afgelopen februari is uh, uh, uh, heeft René Vroger onthuld hoeveel pakken koffie er uh, okay. voor Nederland heeft opge, opgeleverd. Ja, Wie gaat dat dit jaar doen of komend jaar? Weet je daar iets van? Nee, nee. nee ik ben. Eh, laat wat laat er eerst maar even gewoon. <laughs> de lokale. De lokale. Nee, ja, maar ja maar ik denk, ja, voor hetzelfde even... geld uh, oh. Staat, oh. Ja, ja. staat straks maximaal daar. <laughs> ja. Ja. Dat is wel mooi hè? Ja, nee. fo focus is nu is eerst inzamelen en uh, ja. daarna gaan we het eruit halen. Ja, maar zorgen ja. zorg dat we zoveel mogelijk krijgen om veel te mogen. Ja, ja precies. Ja, ja, misschien goed. Gordon dit jaar? Dat ja. zou kunnen. Ja, maar ik weet niet of dat een goed idee is. <laughs> uh, nou, nee, nee. Maar lust wel koffie, denk ik. Maar goed. Oké, hartelijk bedankt, ja. voor deze uitleg. En uh, heel veel succes met... Uh, de, de, hij, hij loopt al de actie. Hij loopt al, de, de, de boksen staan er. En, okay. de, de en tot is, wanneer? Tot, uh, 1 januari. tot 1 januari. Ja, dan haal ik ze op. Uh, nou, luisteraars, uh, ik uh, zou zeggen knippen, die pakken, ja, knippen, pakken, die pakken de echt uh, pet koffie ja, en de punten zeker, eraf. Ja. Ja, ja, Hoeveel punten zitten er op een, op een pak koffie? Ligt aan hoe groot het pak is. is het zo? Ja, Per pak ja, verschillend. Ja, oké. Drink jij... Nee, ik drink andere koffie. Wij hebben bonen van Illy. Er zit daar maar geen punt op. Nee, weet ze. nee, ja, er zit in een blik. Oh, ja, ja, dat kan ook. Die kan je er ook niet uitknippen. Maar wordt er wordt nog heel Douwe Echtbes koffie gedronken. We Precies. mogen geen reclame maken, maar we noemen het nog één keer Douwe Echtbes. Dat, dat mag dan wel, hè. Nogmaals, hartelijk bedankt. Goed weekend nog. en uh, uh, nou, Bedankt voor uw komst. En een goede Sinterklaas. Ja, ja van de goede Sinterklaas. En goede Kerst. kerst en uh, en nieuwjaar. <laughs> we gaan uh, wat muziek draaien. Van... Uh, Isabella van La Fiesta. Jij weet ook alles. Ja, ik weet alles. weet ook alles. Wie hoor ik daar? Wie hoor ik daar? Is dat ja. niet? Karina Veren die horen we daar. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Karina, waar <laughs> zit je? Vertel. Ja, ik, ik ben hier uh, in de, de... Eigenlijk de de zaal, de, de, de omkleedhal, de kleedruimte van Lin Hildering toneelgroep. Oké, okay, dat is goed. Uh, aan de tolweg. aan de tolweg. en, en uh, ja, ons wel bekend, hè? dat ja, wel, ons ja, al, hè. ja, natuurlijk, ja. maar uh, ja, het is ontzettend leuk om hier bij de pas. Uh, ja, ze zijn nu eigenlijk alles aan het passen voor het uh, jubileumstuk. Dus ja. het is een drukte van je welzijn. Ja. met mensen die met kostuums heen en weer lopen. Ja. Schoenen, laarzen, hoeden, petten. Nou ja, en, en, uh, en ze bestaan 75 ja, jaar. Ja, de aanleiding is dat ze 75, 75 jaar. jaar ja. De komende week bestaan ze dat, 8 december dacht ik. En ja, uh, ja. ze hebben een, uh, inderdaad een uitvoering uh, volgende week. Uh, Heel nee, over twee leuke. weken. Sorry, twee weken. Nou, ja, uh, 15 en 16 december. Ga je gewoon, jij gaat met wat mensen praten, ja. neem ik aan. We gaan ja, luisteren. ik heb hier uh, de heer Olieslager. Oh, oh. <laughs> oh, nee. Paul Olieslager? Pa, ja, ik wel. Uh, Doe hem de groeten ja. ja. van ons. Uh, de groeten in ieder geval vanuit studio van uh, Ger en Hans. Ah, leuk. En, uh, ja. ja. En, uh, Hans, uh, Hans Botman ja Hans Hallo, ja, klopt, hallo, klopt. hallo. En ja, ja, ja, hey, monsieur Loogman. Jazeker. Ja, ja. <laughs> hey, gezellig joh. Jongens. Goedemorgen, Goedemorgen, Goedemorgen jongens. Goedemorgen jongens. Ja, nou ja, ik heb even zitten lezen ook over de geschiedenis hier in Zandvoort uh, van de aantal toneelverenigingen die hier waren. Het, het is eigenlijk niet mis. Oetelie Doeltje, op Hoog van Zegen, Ons Toneel, De Schakel en dan nu Wim Hildering. Natuurlijk al een hele tijd, want jij bent een van de langste. Spelende spe leden? Ja. Ja, spelend nee, Nee, daarom. Daar moet ik even voor oppassen. De langst spelende leden. Want hoe lang al, Paul? Uh, ruim 36 jaar. 36 jaar. En kun je nog herinneren. je allereerste stuk die jij mocht spelen? Uh, ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Dat was. Uh, nee, schat, nu niet. Met uh, Pieter Jouwstra en Ed Frans in de hoofdrollen. Ik was uh, bloedneveus. En okay. ik weet dat. Ik weet nu, weet ik het heel goed hoe Pieter dat deed. Maar Pieter heeft mij echt geprobeerd ook uit mijn rol te krijgen. En uh, ja, met hele gekke fratsen en dat soort dingen weer. En het grappige is dat... Uh, ik vond het heel geweldig. Ik vond het zo mooi, dat uh, tonel spelen. En het grappige was dat een uh, dikke tien jaar later hebben we dat stuk nog een keer gespeeld. En toen mocht ik een van de hoofdrollen spelen. En toen heette het Jaarschap nu wel? Nou, ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Nee, die, die vrijheid was er niet. Die vrijheid was er niet, nee. Maar waar werd dat gespeeld? Was dat toen al in de krocht? Ja, ja, ja, ja, we, we repeteerden in het toenmalige uh, gemeenschapshuis. Ja? Uh, waar nu het museum staat. Het, het, ja, het, het, het oude ja, het, uh, museum wat niet meer bestaat. Ja. En uh, daar repeteerden we altijd. En we speelden in de klok. En hoe heb jij ontdekt dat je zo goed kon toneelspelen? Heb je dat uh, als kind of aan al, uh, uh, heb je aan al op school uh, iets van geleerd? Of speelde je ouders toneel? Nee, nee ik kom uit een heel traditioneel middenstandsgezin. En uh, wel creatief. Mijn moeder was sowieso creatief. En uh, ja, ik, ik vond het wel wel leuk om, om uh, gekke geiten uit te halen. En ik was een keer bij een toneelsvoorstelling geweest te kijken van Hildering. En toen zei uh, Bram Stijnen, uh, journalist toen van de krant. En die speelde ook mee. Die zei, joh, is dat niks voor jou? En er werd aardig wat bier gedronken. En ik zei, ja joh, uh, ik doe dat wel. En die heeft mij lid gemaakt. En ik kreeg ineens uh, gewoon uh, een uitnodiging voor een vergadering. En voor ik het wist, speelde ik in een stuk. Ja, zo gaat dat. En welk stuk is jou het meest bijgebleven? Een uh, moeilijke vraag. Een goede vraag wel. Um, wat, mij, wat ik echt heel veel plezier aan beleefd heb. dat was Boeing Boeing van John Ganeert. Dat was echt geweldig. En waar ik heel veel plezier aan heb beleefd. Ook wat, ik, ja, wat er echt het meeste bij staat. dat is wel een naaikamertje. Uh, prachtig stuk met alles erin: humor, zwarte humor, echte humor. Uh, tragiek erin. Uh, echt alles erin en dat heeft Nelke heeft toen onze spelersgroep naar een uh, naar een echt een hele grote hoogte gestuurd mensen die echt niet dachten dat ze zo goed toneel konden spelen dus ja. dat was, ja dat staat me wat mensen bij ja, dus dat ja. haalde echt het beste in de in de spelers uh, naar boven en uh, hier ik zie hier allemaal prachtig kostuums want welk stuk wordt nu het jubileumstuk uh, nou dat is het stuk Allo Allo. Uh, niet iedereen kent het, maar de meeste mensen wel. Het is een uh, serie van de BBC. En het speelt zich af in een uh, café in de oorlog in Frankrijk. En het is uh, alleen maar lachend gieren brullen. Het is echt uh, fantastisch om te zien, ja. Ja. ja. toen je de serie keek, moest je al zo lachen. Uh, want ja, welke rollen ga jij vertolken? Ik uh, mag uh, monsieur René spelen. Ah, oh, René, René. En uh, je vrouw Edith, is die er ook? Uh, ik zal eens even kijken of ze er is. Edith! <lacht> At once. Edith. Er <laughs> staan al heel wat uh, flessen wijn hier. Allez, allez. Viens. Tu peux, tu peux venir maintenant? <laughs> ja, dit, is mijn, dit is mijn vrouw Edith. Uh, af en toe een beetje onnozel, maar uiteindelijk aan het eind van de stukje wel heel erg slim. Ah, bonjour Edith. Uh, ah, ça va? Bonjour. Je ja. Edith. En uh, hoe komt het dat jij deze rol mag vertolken als Edith? Ja, dat weet ik niet. En jullie auditie eigenlijk? Nee. Nee hoor, we zijn al zo lang bij Hildering dat ze ongeveer wel weten wat wij uh, kunnen. Ja. ja, leuk. Maar ja, je hebt nou natuurlijk wel een, een beetje een uh, bijzondere vrouw... die een beetje zo tussen jullie in komt te staan iedere keer, hè? Hoe heet ze ook alweer in de serie? Zette. Oh, en Mimi. Oh ja, natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk nog uh, dat schilderij. Gaat dat een rol spelen nog in, de, in het toneelstuk, of niet? Ja, uh, de ja, Madonna ja, ja. with de big boobies. big boobies. Ja, ja. of wij zeggen de gevallen Madonna met de grote Memma. Ja. En, en nee, die speelt een zeer, zeer belangrijke rol in het stuk. Ja, absoluut. absoluut. Het is echt een, een blauwdruk van, het, van de televisieserie. Met ja. alle typetjes en de kolonel en de kapitein. En noem het allemaal maar op. Ja, heel oh, uit, geweldig, uh... geweldig. En wie doet het decor eigenlijk dan? Want. Ik ja, dat <lacht> vroeg voor, hè? Oh. Dat uh, de firma. Düsseldorp, Düsseldorp. Die doet dat. Ja, en, ja, die ja. doet dat voortreffelijk. Ja. Die doet dat al jaren. Al jaren voor ons, ja. En we hebben nog een uh, speler. Of nee, eigenlijk geen speler. Maar iemand die wel heel lang al verbonden is aan Hildring, maar wel gespeeld heeft. En dat is Ria Trijhuizen, als maar, ik het goed ja. zeg. Maar ja. wij hebben samen, als ik er even... Dus heel veel mooie toneelstukken gespeeld. Dus ze heeft ook altijd gespeeld. We hebben vreselijk gelachen... En ondeugend, stukken, dus uh, ja, pas wel. Alle kluchten, deur open, in het bed, uit het bed. Maar Ria, hoe lang ben je al verbonden aan Wim Hilderien? Uh, 35 jaar. Ik heb kennis gemaakt toen de club 40 jaar bestond. Toen kwam ik Aartje Fransen tegen, bij uh, Millie van Zandvoort. Want daar was mijn dochter aan het repeteren voor de kerst uh, show. En Aadje zegt echt, oh dat is leuk voor jou, kom ook. En kom zo met een borrel halen en zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb me opgegeven en ik had meteen, uh, dat was in december. En in januari had ik meteen een rol op. Zo, hartstikke ja. goed. En ook jij uh, had je al vroeger ook al toneel gespeeld. Ja, mijn moeder die was er ook uh, goed in. Ik ben als kind een keertje engel geweest in een volwassen stuk. Nou, het was een jaar of acht. Dat, dat, dacht je op, dat podium, dat lijkt me wel wat. Ja, nee, nee daar heb ik verder nooit meer naar nou gedacht, totdat ik Aadje tegenkwam. Ja. ja, en dat is je goed bevallen, want je bent er nog steeds bij. Alleen speel je nu niet meer, zijn het. Nee, Nee, vanwege dat ik de souffleuzen niet meer kan horen. Tinnitus, <lacht> en daar word ik heel onzeker van. Dus ik doe na het, na het spelen ben ik gaan sminken. En nu verzorg ik de pruiken. Dus ik ben er even goed bij betrokken. En uh, bij dit stuk zijn de pruiken ook heel belangrijk. Ja, hè? inderdaad. Ja. Dat wordt nog een puzzel. Ja. En welk stuk is jou het meest bijgebleven van de afgelopen jaren? Ja, zeeman pas op, hè. Zeeman ja. pas op. Paul, ja. Ja. Ja. die moet alweer lastig. Drie keer trouwen in één weekend. Dus ja, dat weet maar. Oh, zo. Met Hoe doe je, je dat? Ik jurk van uh, Pauls uh, ex-vrouw aan. <laughs> die was net een maatje te klein. Ik kon erin, maar uh, ademhalen was een probleem. Dus dan heb ik uh, vanaf het begin, repetitie, geen snoepje meer genomen, geen koekje meer genomen, geen dropje meer genomen. En toen de tijd was dat het spel moest gespeeld worden, nou, toen paste ik er uh, perfect in. Nou, goed gepland. Ik heb gisteren toevallig nog het boek even doorgebladen. Ja, geweldig. Oh, je, be je bewaart ook alle foto -foto teksten van de ja, oh, al het ene fotoboeken. <laughs> oh, wat goed, wat goed. Je ja, hebt niks. Ja, heb niks. Ja, heb niks. Met de recensies en zo. Ja, dat is heel leuk. Foto's maar, uit de krant. Ja, ja met... ik las ook uh, een advertentie van uh, echt heel lang geleden. Uh, dat heb ik hier opgeschreven, want dat vond ik echt zo grappig. Uh, er stond dan uh, de Klucht Doddy in uh, het monopol. Dat is lang geleden, hè? Heel. Uh, door toneelvereniging De Schakel. Uh, je kon dan een plaats komen bespreken tussen 2 en 4 uur. En de entree was toen 55 cent, inclusief belasting. En wij verwachten veel winkeliers. Verwachten jullie nu ook veel winkeliers? Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, nou, ik, heb, ik, heb, ik heb natuurlijk uh, uh, 30 jaar bijna een winkel in Zandvoort gehad. En toen waren er ook heel veel vaste Zandvoortse winkeliers... En die adverteerden en die steunden. En die kwamen ook altijd wel kijken. Maar ik heb nu, ja ik weet niet, ik ben al een paar jaar weg ja. uit Zandvoort. Maar ik heb het idee wel dat als ik in Zandvoort ben, dat de winkeliers niet zoveel naar culturele voorstellingen kan kijken, ja. Denk ik. die weet. Die weet, weet nu wel ja, naar Allo ja, Allo. Ja, ja, ja. Nou, dat kan ik me ook voorstellen, want uh, nu word ik even afgeleid. Want er komt... Uh... Oh, ja dat begrijp ik wel. Wie hebben we daar? Oh, daar komt Helga. Helga, goedenavond. Gaat. Maar goed, even stellen. Nou uh, ja, ja, nee, dus maar eigenlijk weet ik het niet. Uh, maar ik denk wel, ik heb wel het idee dat er gewoon wat minder commitment is. Ja, ja. maar wel uh, grappig dat dat hier dan zo in de advertentie staat. Ja. Wij verwachten, veel winkeliers aan hier, uh, toneelclub ons toneel, veelvuldig verzoek. En voor ouderen vandaag een vader of zijn zoon, dat was dan het stuk 20 cent entree, werklozen 10 cent. En ouderen vandaag waren gratis. En na afloop was er dan een bal. En die mocht tot drie uur duren. Zo. Zo. Yeah. Nou, dat, uh, dat ja. zijn nog eens tijden, hè? <laughs> nou, we hebben, we hebben ook wel bal nagehad, hoor. Vroeger, maar ja, dat op een gegeven moment... Uh, sterft dat een, een hele zachte dood. En dat doe je niet meer. Want dan blijven een paar mensen hangen. En dan moet je ook jasje yes, regelen. En dus uh, we staan nu altijd lekker met z'n allen bij Theo aan de bar... met bitterballen en vlammetjes. Dus, uh, ja, ook gezellig. Is, zo ook is dat, ja. En uh, jij uh, zegt net van, ja, hoe... Hoe bekijken jullie welk stuk het wordt? Jullie hebben dus eigenlijk ook een groep die stukken leest en dan beslist welk stuk gaat het worden. En nu is het natuurlijk jubileumstuk. Hier doen alle spelers aan mee. Hoeveel spelers heeft eigenlijk, Wim nu? Kevin, hoeveel spelers hebben we? Vijf, spelende leden? Ja. ja. Hij kijkt, uh, zoiets. oh zoiets. Ja, zoiets. zoiets. <coughs> en lid van de leescommissie. De leescommissie die bestaat uit, uit Martine, Kevin, uh, uh, wie? Ina, Ina en, en ik zijn de gek. En uh, wij, wij uh, halen een aantal stukken bij de toneelcentrale, zichtstukken, die gaan we lezen met z'n allen. En iedereen geeft daar zijn mening over en daar filteren we er een stuk of drie, vier uit. Dat zijn de stukken waarvan wij denken van nou, dat, dat kunnen we spelen. En dan gaan die naar de regisseur. ...van dienst op dat moment. En die bepaalt uiteindelijk welk stuk het wordt... ...en die bepaalt ook de rolverdeling. Okay. Hè? En uh, vraag altijd aan de mensen... Van ...wie kan er spelen in die periode? Ja. Nou, dan krijg je nu toevallig... Uh, ...negen dames en twee heren. Maar het is geen zekerheid... ...dat alle negen dames ook spelen. Ja. Maar dat bepaalt de regisseur. Oké. Okay. Oh, zo werkt dat. Ja. Goed. En uh, Ria... Um, <coughs> ...ik vind het wel heel mooi... ...dat jij het eigenlijk hebt omgezet. Je kan niet meer spelen... Maar je hebt, uh, je zijn cursus gedaan voor het uh, schminken, uh, maar ik neem aan dat je al deze spelers niet in je eentje gaat schminken op een op zo'n uh, spelersdag. Nee, ik ga ook niet meer schminken. Ik doe alleen de pruiken. Ja, alleen de pruiken. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. En uh, die worden dan ook allemaal gecontroleerd en uh, dan moet je natuurlijk uh, echt bewust uitzoeken. Ja, klopt. Ik heb, uh, geloof ik, 130 pruiken in bezit. Oh. Grote kartonnen dozen vol. Ik heb uh, bedverhogers gekocht om die dozen met pruiken onder het bed te kunnen schuiven. Want ik weet niet waar ik het anders moet laten. Dus uh, ja, is een hele uitzoekerij. Wauw, dus uh, ja, dan kan je bijna een museum opgaan, starten. Als ze en hebben, worden ze allemaal gewassen en weer uh, gekampt. En ze gaan weer schoon de doos in. Oh, ja. ja, wat goed. Nou, wel goed dat jij dat allemaal in beheer hebt. Want jij weet precies wat iemand kan gebruiken natuurlijk dan. Ja. Mooi hoor. Ja, het, het voelt hier al, als ik hier ben... Dat er echt zo'n op- en top samenwerking is. En uh, ja, jij staat hier ook heel trots, op al? Ja, ja ik, vind leuk. ik vind het ontzettend leuk. En we hebben een club met uh, heel veel jonge mensen. Nou, dat zie je ook wel. Uh, van, van, uh, nou, van 25 tot. Uh, tot uh, nou, uh, uh, Ach, 7, ja. 70, 72, 77. Ja, uh, 80, Lucy, denk ik. En, uh, dus het is echt heel mooi. Maar je ziet wel dat. dat, dat daar ben ik wel trots op. Je ziet gewoon dat er van onderaf uh, heel veel jonge mensen bijkomen. Dus wij zijn een hele gezegende vereniging. Want er zijn ook verenigingen die echt gewoon doodgaan. Omdat er geen jeugd meer bijkomt. Mm. En, uh, en die verliesjes zoals de Wurf bijvoorbeeld. Dat is doodzonde. Ja. Die, die, ja, dat, dat sterft, het is heel vervelend om te zeggen. Maar dat sterft eigenlijk langzaam uit. Ja. En dat is gewoon jammer. En het is gewoon zo'n zo vereniging die het cultureel erfgoed uh, in kostuums en ja. in, in dans en in, in liederen, liedjes die ze maken en toneelstukken, dat dat gewoon weggaat. En dat ja, het is, gemis, het is gewoon een cultureel gemis, dat is jammer. Ja. Komt het ook wel eens voor dat jullie nog een <coughs> stuk van vroeger, uh, want ik heb wat stukken gezien die ik echt wel ook heel, Ja, lijken mij wel mooi. Bijvoorbeeld, ja, jullie noemden net al Zeemansvrouwen, maar bijvoorbeeld ook. Um, welke had ik nou opgeschreven? Uh, oh ja, Gieren op het Veilige Nest. Of uh, Batman, Word ik al Bruin? Dat soort. Ja, ja jullie, be, jullie hebben dan niet zoiets van. Oh, leuk om eens weer eentje van vroeger te herhalen? Dat kan, maar dat bepaalt uh, sowieso de regisseur, natuurlijk ook weer. En uh, wat je wel merkt is als je oude stukken haalt: dat één de humor erg gedateerd is, ja. uh, het is langzaam, gaat echt heel langzaam. En dat houdt in dat je gewoon op een gegeven moment ook moet gaan herschrijven. Je moet het gewoon van deze tijd maken. En daarbij komt dat uh, de mensen die Hildering bezoeken altijd wel iets achter of pruchterers, iets geks verwachten. Yes. En we hebben wel een paar keer geprobeerd om een, een mooie trillen van Agatha Christie te spelen. Of andere mooie andere Engelse stukken. Maar dan zag je gewoon uh, na de pauze dat de eerste rij gewoon uh, leeg was. Niet. En die zonden aan de bar die kwamen niet meer terug. Want die denken van nou, dat, uh, daar gaan we niet meer naar kijken. Oh, wow, maar je wilt toch weten wie de uh, moordenaar is? Ja, maar als het stuk niet, niet leuk is, het is gewoon... Ja, ja dan zitten dan hier. Oké, okay, nou ja, dat plaat. zorgt wel voor de keuze inderdaad dan. En uh, ja, jij bent hier al heel lang aan verbonden. Ja. Maar uh, je bent wel verhuisd uit Zandvoort. Heeft dat uh, gevolgen, ja, consequenties? Ja, dat heeft zeker consequenties. Met pijn in mijn hart speel ik mijn laatste stuk nu. Want ik woon in... <coughs> sorry, ik woon in Leijmuiden. En dat is toch iedere keer uh, nou, ruim een half uur, drie kwartier rijden hier naartoe. En ook weer terug. Dus ik ben na een repetitie, ben ik om half twaalf thuisavond. Ja. En dan drink je nog wat. En voor je het weet is het half één. Ja. En uh, na nou ja, 36 jaar en meer dan 55 stukken vind ik het ook mooi geweest. Hoor. 55 stukken. Ja. Wauw. Oh, ja, ja, ja. Ja, het, is, het, is, het is mooi geweest zo. Weet je? je moet op een gegeven moment op je hoogtepunt stoppen. Nou, je dat kijk. Dan ook maar. Goed, en uh, nou, ik kom zeker kijken natuurlijk. Ik verheug me erop. En uh, ik ben benieuwd of ik uh, veel dingen van vroeger, dat ik de serie keek, uh, ja. herken. Ja. En dus trouwens ook, uh, zaterdagmiddag is er ook een voorstelling. Hè? Dus, Dan ben ik er. Ja, De meeste mensen zijn gewend dat we vrijdagavond ja. en zaterdag gaan spelen. Maar er is nu ook een matinee om twee uur. Twee uur. Dus uh, ja, dat, dat wordt hartstikke gezellig. Dat, ja. dat wordt top. Nou, ja. ik weet het zeker. Hartstikke bedankt allemaal. Okay. En uh, nou, we gaan het volgende uur gaan ja. we ook nog even okay. praten. Hartstikke goed, Dankjewel. Uh, Carina. Hartstikke leuk gesprek met uh, Paul. Heel leuk. 55 stukken zeg Ja, ja. niet geloof. Niet normaal, hè? Ja, onvoorstelbaar. Gewoon ja. een baan? Gewoon een, een, een, een Schone baan. <laughs> ja. Professional, ja. Gewoon een baan, ja. Schone baan ja. ja, inderdaad. Ja. ja dat en doet en hij okay. ook heel weinig, hoor. Dat ja. is uh, lekker. Ja. ja. <laughs> hij is ook nog voorzitter van de Klink. Ja, van de Stomvoet, Ja. Ja, vond, ja, uh, ja, geweldig, geweldig hè. Nog terug, hè met, uh, ik kom straks, straks nog even een terug. Een heldering, ja. hartstikke leuk. En dan, uh, we spreken elkaar weer. Ja, is het is leuk om hier te zijn. Hey, ik hey, ga even hey, aan, hoog, de, hoog, aan, hoog, de, hoog. aan de wijn. Oh, nee, aan de koffie. <laughs> nou, aan de koffie, hè. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo, hallo. hallo, hallo. hallo, hallo. Oké, okay, we gaan muziek draaien. <laughs> Oké. Okay. Hallo, hallo. Uitgezocht.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 Met uh, physical... Ja, uh, Vissenkop, zei we vroeger. Vissen, Vissenkop. <laughs> Oké, okay, uh, waarom physical? Uh, had jij me het Ja, nou ja, we, we, kijk, ons volgende, onze volgende gast is... Uh, we Anja, een... welkom man. Aard... Yeah. Anja en... Uh, welkom, uh, Anja. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, goedemorgen beste ja, mensen in Zandvoort. Het gaat, gaat over fitness, hè? Het gaat over cognitieve fitness. Ja. Cognitieve fitness. Fitness. Ja. fitness. Ja, Let's get physical. Daar heb physical. ik maar één vraag voor. Wat is cognitieve ja. fitness? Allereerst, uh, nou, dank voor de uitnodiging. Ja, graag, graag En uh, dank aan uh, Jolanda Verstegen als ik het zo... Ja. Ja, zij was vorig jaar een uh, cursist een bij deelnemer. ons. oké. Okay. deelnemer. Dus uh -huh. zij heeft ons uh, met jullie in contact ja. gebracht. Uh -huh. um, wat is Cognitieve Fitness? Ja, Dat is een, echt een beweegprogramma. Ja. Dus we gaan uh, eerst lekker uh, in beweging komen. Uh -huh. hè? Conditie opbouwen, hartslag uh -huh. gaat omhoog. En dan hebben we ons ingespannen en dan komen allemaal extra hersencellen bij. En dan gaan we die hersencellen een beetje trainen. Dat doen we dan uh -huh. uh, micados leggen of we gaan rekensommen maken... Puzzels maken. Nou, en dat, uh... Dus het is het fysieke met de, met de, met de hersenen ja. eigenlijk? Ja, want we hebben twee hersenhelften. Ja. De linker en de rechter. De rechter. Ja. En linker is een beetje voor nou, logica. En rechts voor zintuigelijke dingen. Dus we gaan steeds oefeningen. steeds kruislinks doen. Okay. Ja. Dus, uh... En waar is dit goed voor? Nou... Bewegen is natuurlijk goed voor ons. Dat is, dat is algemeen bekend. Hè? Dat weet je ook. Het is goed voor kracht. Hè? Bewegen en goed voor de hartslag, goed voor de bloedsomloop, algemeen. Dus goed voor de conditie. En het maakt je ons alerter en fitter. He, ja. Mensen gaan daardoor ook nou, beter slapen. Maar dat, zit is al, beter in de vel. dat is alleen fitness zoals ik dat doe op de sportschool. Ja, maar dan ga je even een kwartiertje flink sporten. Dan zeg ik nou, geef ik jou een briefje met de rekensommen. Nou, ja. En dan maak je de rekensommen. Nou, en dan merk je gewoon dat je daardoor nog beter in staat bent om je te concentreren op bepaalde oefeningen. Okay. Dat is ook wel eens bewezen. Want deze opleiding is bedacht door de mannen van Body Brains Dynamics uit okay. Utrecht. En dat is allemaal wetenschappelijk onderzocht en bewezen in samenwerking met het Trimbos Instituut. Yes. Dus ja Nee, het is wel bewezen dat gewoon deze cognitieve fitness wel bijdraagt aan nou ja, het gezond welzijn we er van de er mensen. Ook, zijn er ook sportscholen die dat aanbieden? Zeg maar, uh, dit, deze cognitieve fitness? Sportscholen, nou misschien wel in combinatie. Ja. Hè? Uh, nou, wij hebben natuurlijk die aparte opleiding ja. gedaan. Mm -hmm. uh, sportscholen, ja, we zijn wel mensen die op een sportscholen werken ja. en die wel die opleiding ja. hebben ah. gedaan. Okay. Dus anders mogen we natuurlijk deze nee, cursus de, gaan ja, niet gaan ja, geven. Ja, ja. ja. Dus een cursus hè, van 15 weken. Ja, waar doen, waar doen jullie dat? Wij uh, hebben hier onlangs een uh, introductie gedaan ja. in november, 17 november. En op 12 november hebben we hier weer een introductie hier in de blauwe trim. 12 de december neem ik aan. Nee, uh, sorry, 17 november. Nu is het 12 januari. Oh, 12 januari. Sorry, 12 december ook zelf sorry. Ja, sorry. 12, ja. 12 januari, ja, ja, nee, ja, <laughs> januari vrijdag 12 januari, hebben we weer een introductie. En dat doe ik samen met uh, Henny Aafjes. Ja. Uh, wij kennen elkaar van de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen. Mm -hmm. Dus samen met haar geven wij uh, deze uh, cursus. Maar dus eerst 12 januari. En nog een introductie. En daarna, bij voldoende deelname, kunnen we starten met één of twee groepen die week erop. Mm -hmm. 19 januari en dan tot uh, eind april. Zo. De... En een, een cursus is uh, ja, dus 15 weken en uh, iedereen per week is het dan anderhalf uur les. Okay. Maar even in de basis. Ja. Uh, ja. Ik kom binnen en hoe begin je? Nou, we gaan eens even rustig, uh, rondjes lopen, mm -hmm. en opwarmen. En, opwarmen, op de tenen, op de hakken. Nou, en dan uh, ga ik zeggen: van, Nou, je Hoe recht lang al... doe je dat? Nou, ongeveer 10 minuten. Ja? Kan op muziek, hoeft niet. Nou, en dan vervolgens uh, nou, dan gaan we even onze, zeg maar, uh, onze hersenen prikkelen. Dan zeg ik, steek even je rechterhand naar voren. Misschien kunnen we dat even samen doen. Even je, oh, je rechterhand naar voren, ja, voren ja? steken. Ja? Nee, goed, goed spreiden. Ja? En je linker zet je een vuist. Ja? Ja? Ja. Ook de luisteraars thuis. Vuist tegen het borstbeen. En dan wisselen we even de oefening af. Nou, dan okay. moet je goed benaderen. Ja. Goed even afsteken. Nou, ja. Oké. Okay steeds camera's hier zijn. Ja? Maar. maar we hebben gezegd: we en doen we steeds de oefening kruislinks. Ja, ja? ja, ja, ja, ja. Dus ja. nu steken we de rechterarm naar voren. Maar oh, ja. we maak een vuist. Ja? En de linker ja? spreid je, oh, ja. je vingers en zet je die tegen het borstpeen. Ja. Dus wat je uitsteekt. Nou, we zitten hier gewoon. En zo, in, zo en doen we. Het lijkt een En zo doen we. Ja. <laughs> en like so do so soorten oefeningen die je kunt doen. Maar nu zitten we er. Ja. Bij, maar we kunnen ook dan gaan staan. Ja. En dan moet je ook de oefeningen gaan doen. Je kunt door de ruimte gaan lopen. Dus. En daarna, kunnen, we, kunnen we nu wat rekensommen maken? Nee. <laughs> we kunnen wat rekensommen. Maken. Dus als we deze oefening hebben gedaan, dus conditie bouwen, deze ja. brain boosters ja. noemen we dan. En dan gaan we een puzzeltje leggen. Ja. Zeg ik, vier stukjes van nou. In één minuut moet je even het puzzeltje leggen. En daarna gaan we nog even werken aan de conditie. Tabata. Het zijn vier verschillende oefeningen. Mm -hmm. Oefening van 20 seconden, 10 seconden rust. En daarna gaan we even ons uh, nog de cooling down met mindfulness oefening. Dus Staan er ook met... bureaus in die in die ruimte? Sorry, bureaus? Bureau's? Om, of, of, uh, ja. Nee, in principe niet. In principe is die ruimte gewoon uh, leeg. Ja. Misschien wel een stoel. Okay. Uh, want uh, soms vinden mensen ook fijn om bepaalde oefeningen op de stoel te doen. Dat mm -hmm. kan natuurlijk. Uh, de oefening is voor iedereen gewoon toegankelijk. Uh, uh, dus ja. Maar, de, bij de introductieles waar, was daar belangstelling voor? Heel veel belangstelling ja. voor. 18 mensen zijn er geweest. Zo, dat is Zelf schuldig. Ja. Ja. En hoe is de reactie? Ja, mensen zijn enthousiast. Verrassend. Verrassend. En, uh, ja, dus het is echt goed te benoemen dat het echt een beweegprogramma is. Hè. Ja. Mensen denken echt cognitief fitness. Oh, ik moet even een beetje nadenken. En, uh, hè. Maar het is echt fysiek in actie komen. En dan tussendoor andere oh. oefeningen om deze te prikkelen. Ik doe een, uh, bij uh, de Academy in, in Zandvoort. Sportschool uh, is dat. Ja. Uh, Zo'n rondje ja. met apparaten. Oh, ja. en dan, uh, ja. kan je, een circuitje. Een circuitje. Ja. En dat die apparaten die geven aan wat je moet doen ja. en hoe je het moet doen. Het is uh, redelijk saai. Ja. Maar uh, het werkt wel. Ja. Want uh, uh, als, je dat, als je dat vergelijkt met hetgeen wat jullie doen, is. Is dan echt die, die cognitieve... Ja, Echt wordt uh, echt geprikkeld. En weet je, het gaat ook om... Kijk, ik kan ook niet alles even goed hoor. Mm -hmm. uh, je, moet, uh, je krijgt ook jonge leerballen. Als je mee gaat doen, krijg je jonge leerballen. En elastiek. Jong leerballen. De ballen hoog houden. Ah, de ballen hoog houden. Ja. Je kunt het allemaal nog wel hè, van vroeger. Drie ja, balletjes ah, hoog houden? Ja, Nou, dat ja, kan ik niet hoor, maar... Maar goed. Uh, dus oh, dat doen we ook al tussendoor. Elastiek oh, krijgen we er nog bij. Voor de Tabata. Ja. Uh, maar... Ook tussendoor moet er ook gelachen worden. Dat is ook even belangrijk. Ja, dus als je ja, ja, een kutje gaat lopen... je kan door de ruimte gaan lopen... en dan zeg ik nou... doen we het ABC bijvoorbeeld. Hè? Ja. Bij de A bij de moet je je rechterarm omhoog steken. Bij een medeklinker de linker. Dus terwijl je al aan het lopen bent... zeg je oké... Okay, en dan zeggen we gezamenlijk het alfabet op... Dus bij een klinker de rechterarm omhoog en klinken de linker. Dus al, terwijl je aan het lopen bent, moet je denken: oh ja, oh ja, oh ja wat is het ook alweer? Ja, ja, ja. Dat dan kun je hem ook nog uh, andersom doen. Dus dat je uh, met de set begint. Ja. En dan, dat vragen we ook wel eens. Dus ja, dat is een heel goed voorbeeld, Hans. Ja. Ja. Heb je al een goed keer denk. deelgenomen misschien? Uh, nou, wel, wel <laughs> nee, maar goed, kwam. het alfabet opzeggen het is natuurlijk heel gewoon ABC. Maar alfabet van achter <laughs> ja. naar voren is best lastig. Dat is best lastig. Dus terwijl je in beweging bent, doe je dus dit soort opdrachten. We hebben het boekval. Mensen krijgen ook een werkboek mee met opdrachtjes voor thuis dus ga maar eens bijvoorbeeld een voorbeeld is dat je een oude klasfoto van 40 jaar terug en Een oude namen proberen te delen ja. ja. en het ja. zijn voornamelijk oudere mensen nee hoor ook uh, leeftijdsgenoten van jullie hè nou, 65 70 80 oud, iedereen kan meedoen ook mensen die niet aangeboren heslet dus okay. iedereen kan gewoon meedoen ja. Ja. maar ik merk wel dat je uh, als je ouder wordt zijn er ook steeds meer dingen die je vergeet en, ja. en uh, je loopt naar de keuken en dat ging koken wil je doen en ik ben niet de enige want om mij om mij heen hoor ik daar heel veel mensen ...die zich eigenlijk daar best druk over maken. Van ja, ik, ben, ik vergeet zoveel ja. dingen. en, en korte korte het, helpt, zeker. helpt het, ja. het ook ja. Hoor. Ja. om daarin uh, verder kan te gaan? Kan niet zeggen dat we natuurlijk, dat, dat, uh, Alzheimer kunnen voorkomen? Nee, nee maar nee, het nee. draagt wel bij. Dat maar je, ik denk niet dat het Alzheimer is. Nee, nee ouderdom, zeker niet. Nee, maar het draagt wel ook. bij. Het gaat ook om concentratie en focus, Ja. Dat je daar gaan letten blijven. En ik, ik hoor ook van mensen wel dat ze toch wel wat beter kunnen gaan slapen. En het gaat ook echt om concentratie ja. focus, nogmaals. Ik zag een jullie... en nogmaals. nogmaals, deze ja? wordt aangeboden, of deze wordt georganiseerd door service Passport, hè vanuit Haarlem. Oh, Oké, okay. ja. Ja, ja. Jullie, dus die... jullie doen het al in Haarlem of niet? Uh, nog niet in Haarlem. We zijn vorig jaar begonnen in Zandvoort. Oh. Of dit jaar in Zandvoort. Mm -hmm. En in januari willen we hier weer gaan starten. En hopelijk ook volgend jaar in Haarlem. En waar doen jullie dat? Hier in de blauwe tram. Okay. Ja. Maar goed, Service wordt organiseert heel veel. al. Meer beweging voor ouderen. Zit er al hier in het pluspunt. Dan dus, uh. las ik in jullie persbericht. In ja. je hersenen worden gelukstofjes en nieuwe hersencellen aangemaakt. Ja. Klopt dat? Ja. ja. ja dat moet ja, uiteraard. Heb wel. Het het dat heb ik niet bedacht. Mensen die daar verstand van hebben, die hebben dat uh, ja, allemaal ja, ja, ontwikkeld. Ja, ja. En, uh, en, en die moeten geprikkeld worden. Die dat, moeten maar. Dat worden. Daarom doen we die Maar het is ja, ook wel eens bewezen bij kinderen op de lage school. Dat als zij eerst buiten spelen en daarna de rekensommen maken. Ja. Dat ze die beter ja, ja, kunnen ja? Maken, dan kinderen die eerst niet gesport hebben. Dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. bewezen. Dat, ja? bewezen. Ja. Nou, dat is wel keurig. Dat is bijzonder. Ja. Dus uh, nee, we zijn, de organisatie is groeiende. Dus er worden ja. steeds meer mensen opgeleid om deze cursus te mogen geven. En uh, die opleiding die heb je ook gedaan. Ik heb ik aan, zeker he? gedaan. Samen met uh, Henny Aafjes. Ja. En, uh, en uh, hoe lang duurde die opleiding? Uh, dat was een half jaar. Half jaar? Ja. En was die zwaar of niet? Spittig. is pittig. Ja, ja? vind ik theorie. Maar ook voor heel veel praktijk natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En, uh, en vooral heel leuk. Ja, er ging een wereld voor mij open. En ik word kom, er gewoon kom, heel blij kom je van. Kom jij zelf uit die, die sportwereld? Of? Uh, ik ben van huis, uit. Uh, ja, ben ik uh, activiteitenbegeleider. Oh, ik kom ja. uh, oorspronkelijk uit Dallas en Overijssel. Uh -huh. Dus ik ben naar uh, het westen toe verhuis. Begonnen uh -huh. bij provinciaal ziekenhuis Sandpoort. Uh -huh. Dus uh, daar opleiding, opleiding gedaan. En een uh, jaar terug de opleiding gedaan tot meer bewegen voor docent. Ik heb heel lang wel op hoog niveau gevoetbald. Dus, uh, uh -huh. dus uh, vandaar uh, ja, steeds meer verder ontwikkeld oh, okay. en uh, ik ben breed. Fys en, uh, ja. Fysiek bezig geweest. Ja, altijd. dat is wel belangrijk. Ja, en, ja. Is, uh, ja. dat is zeker belangrijk. Ja. En, en dit is wel echt ja, ontzettend leuk om te doen. Ja. Het geeft ook heel veel energie en heel veel enthousiasme. U hoorde het al, ik ben misschien wel ja. te druk. Maar, nou ja, maar, goed, maar uh, zijn het enthousiasme u... kan ik wel overbrengen. Je ja. zei net dat het uh, uh, best heel veel lach is. Hoe uit dat zicht? Hoe nou, komt dat? U heeft het net zelf al gemerkt. Je doet gewoon een bepaalde oefeningen. Hè? Dan denk je, oh, dat doe ik even makkelijk. hè? Ja, maar dat viel tegen hoor. Dat viel dat viel tegen. En maar het is ook leuk dat je, als het niet lukt, dat het ook leuk is. Nee, dus dat je met elkaar ja, erop ja, kunt ja, lachen. Ja, ja. Ja. Ja. Je moet ook af en toe een beetje gaan lachen. En waar komt het vandaan? Uh, de mannen van Bodybrain Dynamics hebben het ja, die, uh, ontwikkeld. Oh die hebben het echt ontwikkeld? Uh, en dat zijn ontwikkeld. dat Amerikaans of niet? Is dat... Uh, ja, het is wel oorspronkelijk Amerikaans, ja. denk ik. Ja. Dat is mannen uit Utrecht, goede vraag, Hans. Uh, nou ja, ja, ja, ja. in, uh, in Utrecht hebben de mannen dus dat ontwikkeld en uh, mm -hmm. zijn nu, denk ik, ja, tien denk ik, bezig. Ja. Maar mensen zijn na nou vijftien uh, lichamelijk en, en, en, en, en geestelijk alert. Ja. Zeg maar, dat ja. is eigenlijk uh, waar wij het voor doen, denk ja. ik. En, uh... en dat je het ook natuurlijk gewoon uh, bepaalde oefeningen, dat je het ook blijft doen. Ja ja, ja, ja, ja. Hoe oud is de jongste deelnemer? De jongste deelnemer? Hmm, ik denk 63. Ja, en de oudste? Ja. Nou, wel 80. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het Gaan zit prima. wel allemaal zeg ja. maar, in de... In de, ja. Ja, in de senior, dus heren, kom gewoon 12 rol. januari. Nou, om half ja, 10. Om ja, half 10, ja. ja, ja half kom. ochtends. Ik ben ook vanmorgen uit Haarlem nee, sorry, komen fietsen. Ja, ja? maar ik, ik, ik, oh, loop, ik loop sowieso uh, elke ochtend een uur uh, met de hond over het strand. En is, is ook heel goed. Ja, maar ga ook een keer... Een ander rondje maken. Ja, dat doe ik ook. Ja. Ja. Dit niet altijd hetzelfde. Nee, nou, je moet het, uitgedaagd het strand, worden. Ja. Het strand is hier zo mooi. Ja, weet ik. Ja. En maar maar het is ook al goed al om al even een al keer, als je naar de supermarkt gaat, ook een keer via een andere omweg naar de supermarkt Ja, dat is voor mij heel lastig. Want ik woon tegenover de supermarkt. Oh ja. ah ja. <laughs> ja, zoek eens een andere supermarkt. Ga eens kijken naar Ja, ga eens naar haarlingen. we gaan, gaan even. Ik fiets regelmatig. Of maar. maak een boodschappenlijstje thuis. Laat het lijstje thuis en haal en kijk of je alle boodschappen kunt halen. Ja. Knop. Ja, dat is wel een ja. goed idee. Ja, ja, ja, dus ik dat heb gewoon regelmatig. duizend en tips hoor. Helpt dit nou ook voor mensen met, met, met, met dementie? Beginnen de dementie? Of beginnende uh, dementie? Want ik neem aan dat ze daar ook wel van de oefeningen doen. ik doen we ook oefeningen, ja. Maar dat, de, de mensen die, het waarbij het de diagnose anders? al gesteld is, is het wel lastig. Ja, ja, ja. ja. ja want je moet wel he? heel breed natuurlijk. Uh, ja. Want dan moet je ook soms wel in tweetallen werken. Ja. Soms met z'n drieën, uh -huh. bepaalde oefeningen. Dus dat wordt dan wel lastig. Ja, ja. Oké, okay. ja. dus 12 januari om half tien is het ja. hier, hier bij, de, bij de Blauwe Tram. Neem ja. ik aan. Dan kun je gewoon aanmelden. Moet je van tevoren aanmelden? Of... Ik zal me even aanmelden bij Servicepaspoort in uh, Haarlem. Uh, zal ik het nummer er even noemen? Ja, ja, ja goed. dat uh, komt wel heel graag. Dat is uh, 023 natuurlijk. 891 8440. Ik herhaal 023 891. 8440. Of ah, ja. bij info.servicepaspoort.nl. Nou ja, dan, dan kan er bij de Dan weten ja. we het wel. Gewoon komen. Ja, uh, allemaal komen? Nou, ja, misschien uh, wordt het wel heel druk. Hoeveel mensen kun je hebben? Max 16 per, per, per groep. ja. Okay. En hoe lang duurt één les? Anderhalf uur. Anderhalf uur. Nou, dan kunnen ja. je er een paar op de dag doen. En dat is 15 lessen zijn? 15, les, 15, ja. 15 lessen. 15 lessen. Het kost 150 euro. Oh, voor die 15 lessen? Ja. Introductie. Dus een introductieboek, ja. en Boek. u krijgt elastiek erbij. Mm -hmm. En jong leerballen, en nu krijgt Henny en mij erbij. Ja, nou, kijk Echt aan. waar, succesverzekerd. Nou, dan, dan is het helemaal voor niks. Ja. Eigenlijk is voor niks. Nou ja, nou, kijk, en we de zijn nogmaals nog erkennen en BVO-docent. Ja. Dus ja. waarschijnlijk kan je het misschien ook wel terugkrijgen via de zorgverzekering. Ja, ja, kan ook nog. Ja. Oké, okay, nou goed. Nieuwjaar, goed beginnen. Kunnen goed. jullie allemaal goed uitleggen, waarschijnlijk. Ja, hè, zeker. Nou, bedankt, man, bedankt, mannen. Ja, jij ja, ja, ook ja, bedankt, Anja. En uh, we wensen je heel veel succes en nog een heel goed weekend. En een goede terugreis. Zeker. Was het glad hierheen of niet? Nee, het was heel goed te doen. Alle plezier. Nou. Helemaal Bedankt heren. Fijn okay. weekend allemaal. Bedankt, dus Succes. Okay. We sluiten op met muziek dit uur. Ja, met R.E.M. R.E.M. Oh ja, fantastisch. I'm yeah. yeah. Every waking hour, I'm choosing my confessions. Yeah.